Daarna spreekt Obama de twee afzonderlijk over mogelijkheden om de vredesbesprekingen weer op gang te brengen. De Amerikaanse gezant Mitchell probeerde vorige week net een jaar toe te bewegen geen nieuwe nederzettingen meer te bouwen op de westelijke Jordaanhoever... maar zijn trip naar Israël bleef zonder resultaat. Dat de Amerikaanse president nu zelf gesprekken gaat voeren is volgens Mitchell een teken van Obamas diepe betrokkenheid bij een allesomvattende vrede in de regio. De gesprekken van dinsdag worden gevoerd in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De Palestijnen zagen eerst geen heil in een gesprek met Netanyahu, maar ze zijn vermoedelijk door de Amerikanen onder druk gezet. Zeker acht Afrikaanse migranten zijn gisteren omgekomen op de Middellandse Zee. De rubberboot, waarin ze van Marokko naar Spanje voeren, sloeg om ter hoogte van het Peterseli-eiland. Dat ligt voor de kust van Ceuta, een van de Spaanse enclaves in Marokko. De slachtoffers konden per GSM hun positie doorgeven. Na een zoektocht van een uur vonden hulpdiensten het omgeslagen bootje. Elf mensen werden levend uit het water gehaald, acht zijn verdronken. PvdA-leider Bos wil af van zware beroepen... waardoor werknemers al ver voor hun pensioen opgebrand zijn. Hij wil werkgevers verplichten het werk zo te organiseren... dat meer mensen hun pensioen halen. Minder zwaar werk betekent volgens Bos ook... dat werknemers makkelijker een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd accepteren. In de Japanse stad Takayama heeft een beer negen mensen aangevallen. Vier mannen raakten zwaar gewond, maar ze zijn buiten levensgevaar. Onder de slachtoffers zijn ook toeristen die bij een busstation stonden te wachten. De zwarte beer van ongeveer 1,30 meter 30 beet sommige mensen in hun gezicht. De Japanse politie schoot het dier dood. De Aziatische zwarte beer leeft in Japan in het wild. Het weer, vannacht mistig, koelt af tot 12 graden. Overdag lost de mist langzaam op. Daarna geregeld zon en een kleine kans op een buik wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NMU. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Teenage My life, burn my life. ZFM